Ik hou, ik hou van Nederland, ik hou van Nederland, ik hou van Nederland, ik hou van Nederland. Ik ken geen beter land, ik ken geen beter land. Ik hou van Nederland, ik hou van Nederland, ik ken geen beter land. Bedenken. Zolang je maar geen kut hebt of moeilijker bent. Zolang je goed kan rekenen en schrijven kent. Zolang je tegen fantasie bent ingeënt. En zolang je uit de buurt van de politie blijft, ik hou van Nederland, ik hou van boerenkool. Gewone stoere kool, niet oude hoerenkool, geef mij maar boerenkool. Met een sappig dikste kankerwarst erbij. Ik hou van boerenkaas, gewone stoere kaas, niet van die klerenkaas. Die je moet smeren, kaas, met van die zwerenkaas. En die zo Fransman uit zijn tenen heeft gepeuterd. Ik hou van Nederland, ik ken geen beter land. Ik hou van Nederland, ik ken geen beter land. Ik hou van Nederland, ik ken geen beter land. Bedenken, zolang je een mooi huis en centen zat hebt, zolang je 60 mil onder je gat hebt, zolang geen mens kan zien wat je gejat hebt. En zolang je uit de buurt van de politie blijft, ik hou van Nederland, ik hou van boerenmeid. Gewone rozenmeid die nog kent, bloze meid. Geef mij maar boerenmeid, die er plaats nog weten en er bek nog houden. Zolang je je salaris met vijf nullen schrijft. Zolang het bij vergaderen en lullen blijft. En zolang ieder met zijn poten van je spullen blijft. En zolang ze bij justitie nog van klasse zijn. Ik hou van Nederland, ik ken geen beter land. Ik hou van Nederland, het vlakke boerenland. Het stille, stoere land. Waar je nog rustig langs de weg kan zitten schijten. Zolang je nog geen last van eigen stank hebt. Zolang je nog een kelder vol met drank hebt, zolang je nog een kennis bij de bank hebt, en de bank nog kennis bij de regering heeft, ik hou van Nederland, ik ken geen beter land. Ik hou van Nederland, ik ken geen beter land. Ik hou van Nederland. De duinen en het strand, we zijn zo tolerant voor al die ochtendkrant. Ik ken geen beter land, ik ken geen beter land. Bedenken.